10 uur jobboot met het NOS-journaal. De finale van het Eurovisie Songfestival in het Zweedse Malmö... is vanavond geopend met een compositie van de voormalige ABBA-leden... Benny Andersen en Björn Ulvaas. Het lied werd gezongen door een groot koor dat een kerstachtige sfeer creëerde. Zweden is het thuisland van ABBA dat het festival in 1974 won met Waterloo. Nederland wordt in Malmö vertegenwoordigd door Anouk. Ze zingt zo dadelijk als dertiende deelnemer het nummer Birds. Aan de finale van het Eurovisie Songfestival doen 26 landen mee. Voor Nederland heeft het negen jaar geduurd voordat ons land weer in de finale staat. Bij de boekmakers zijn Denemarken en Noorwegen de grote favorieten. Die moeten nog hun opwachting maken in Malmö. De uitslag zal pas rond middernacht bekend zijn als alle landen hun stem hebben uitgebracht.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 Goedenavond, tot 11 uur zijn we nog bij u met de sport van dit moment. We praten over het afscheid van Teun de Nooier. Morgen we praten na over het basketbal. Die tweede finale wedstrijd die we zojuist hebben kunnen volgen in Leeuwarden. De ontknoping van de Tour, de rugby toernooi bij de Sevens van de Dames. We praten met de directeur van FC Groningen, de directeur Han Heet Hans Nijland. En natuurlijk hebben we buitenlands voetbal. Dat alles, tot 11 uur. 5 was dat met Dislaaf. Komt Lomas, komt de stop, komt de goal. Komt de goal! Komt de goal van De Noijer. De stop is van de corner van Lomas. De bal komt hoog terug en De Noijer, Teun De Noijer tikt hem erin en Nederland is twee minuten voor tijd wereldkampioen. Ja, dat is ongelooflijk. Ik uh, lag op de grond en ik geloof iedereen sprong, uh, sprong boven bovenop me. En uh, ja. En mijn moment was ik gewoon weg. Vijftien jaar geleden alweer bezorgde de inmiddels 37-jarige de in Nederland de wereldtitel. Morgen neemt hij eh, de man die drie keer werd uitgeroepen tot beste hockeyer ter wereld op. Bloemendaal afscheid van het internationale hockey. Hij kan dat doen met het winnen van de Euro Hockey League. Zijn ploeg plaatste zich ten koste van Amsterdam voor de finale. Verslaggever Tim Steens postte op Bloemendaal een aantal prominenten in de hockeywereld over het fenomeen. Zoals de bondscoach Paul van As, de ex-internationals Taco van den Honert en Jacques Brinkman. Mr. Bloemendaal, Floris-Jan Bovenlander, maakte het debuut van de Nooier in Oranje in 1994 van dichtbij mee. Ja, 1994 was een liefde uit uh, Nieuw-Zeeland. Dat was een, uh, was een uh, legendarische wedstrijd sowieso. Hij oh, speelt niet zo vaak Liemde, dus uh, nee, dat was heel mooi. Uh, toen kon je het al heel erg zien. Uh, hij was al een paar jaar bij ons bij Bloemendaal, uh, was hij al eerder uh, als klein jongetje van Oudmaar gekomen. Dus uh, ik, ja, je kon toen al zien dat hij, dat hij goed ging worden, dat hij, dat, dat hij uh, ja, een van de beste van de wereld ging worden. En nou, dat heeft hij, uh, heeft hij gedaan. Ja, je hebt uh, twee jaar geloof ik met de meneer zelf gespeeld, daarna nog bij Bloemendaal. Als jij hem moet typeren als hockeyer, wat is, wat is eigenlijk zijn sterkste punt? Ja, er zijn een aantal dingen die hij heel goed kan. Uh, hij, hij weet waar iedereen is. Uh, dus hij, hij scant heel goed het veld, dus hij weet precies wat er gaat gebeuren. Hij kan twee, drie stappen vooruit denken. En dat is een van de belangrijkste dingen om, uh, om echt goed te zijn. Uh, dat combineert hij met uh, een enorm goed atletisch vermogen en een, een, een fabuleuze techniek. Het is niet een man van hele rare trucjes. Maar uh, de balcontrole die, die, die uh, Teun heeft, dat, uh, dat is weer en daardoor heb je ook de tijd en de rust om het spel goed te spelen. En uh, hij is een perfectionist in alles. En dat, uh, dat heeft hem ook heel goed gemaakt. Als er een keer iets niet goed ging, dan, uh, dan trainde hij erop dat het wel, daarna wel goed zou gaan. Dus uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week uh, is hij met hoekje bezig. En dat heeft hem ook uh, zo groot gemaakt. Ongelooflijk uh, uh, talent. Dus wat, wat je, wat je... zijn natuurlijke uh, bewegingen en, en aannames van de bal. En de vloeiendheid waarmee hij uh, eigenlijk het spel speelt. Dat is eigenlijk... Uh, ja, ja, schoonheid zeggen ze in België en, en dat typeert hem wel. En er moet een mooi afscheid worden voor hem hier op Bloemendaal. Ja, zeer zeker. Ik denk al, als je even wat ruimer kijkt... dan was de Olympische Spelen zijn afstand afscheid op echt uh, ja, wereldniveau. Mm -hmm. nou, dat was natuurlijk fantastisch dat hij daar in de finale toch weer heeft gestaan. Uh, uh, en nu in de Nederlandse competitie toch weer de playoffs uh, uh, ook weer gespeeld. En nu dan toch ook weer de EL uh, uh, laatste vier. Ja, ik hoop natuurlijk voor hem ook en dat, dat, dat Bloemendaal gaat winnen. En, uh, mm -hmm. uh, maar mocht dat niet zo zijn, als je dat nu, die drie dingen al bij elkaar achter Zet. Je mag dan afscheid nemen, dan heb je het ongelooflijk mooi gedaan. Ja, Heerlijk om naar te kijken en ook om mee te spelen. Ik heb natuurlijk de eer gehad om nog een aantal, een aantal jaar met te spelen. En, uh, nou, hij is, uh, alle eer die hij verdient, die, die verdient hij ook moet ik het zeggen. Hij is echt uh, de beste. En dat uh, is hij heel lang geweest en uh, stiekem is hij dat eigenlijk nog steeds. <laughs> Ze zeggen wel eens dat het geen echte leider uh, was in het veld. Uh, kan je daarin vinden? Nou, ik denk dat dat komt omdat hij. Uh, was natuurlijk niet zo spraakzaam. Uh, nee. uh, is hij nog steeds niet. Maar ik vind. op het moment dat de bal gaat rollen. is hij gewoon de beste. Dus dan ben je. Ja, dan ben je dus met, die, met je stick en je bal ben je een leider. Dus uh, dat vind ik, uh, ja, vind ik een beetje onzin. Eigenlijk. Het moment. Uh, zullen waarschijnlijk andere spelers ook nog wel aan herinneren. dat hij zo even tegen Duitsland uh, doorkomt. over achterlijn. een balletje met zijn punt voorgeeft. En, uh, en, en we scoren daar een hele belangrijke goal. Dus uh, ja, daar heeft hij eigenlijk ook heel goed gespeeld. Door, en, en het moment van het NEL zelf. dat iedereen bijblijft... is natuurlijk ook 98. zijn golden goal. Maar daar kon hij het te wel meelopen met heel veel andere ervaren spelers, ondanks mm. dat hij wel al heel beslissend is. En ik vergelijk hem wat dat betreft soms misschien ook wel eens met uh, Taco van de Honert, Die was ook op links buiten altijd weergaloos en dan, mm. dan hadden anderen, die knapten de rest een beetje op. Nou, dat was in die periode tot 2000 Verteun ook een beetje waar. Hij kon gewoon zijn ding doen, soms mm. in de spits, soms op het middenveld en de rest omheen, uh, die knapten de wel op. Kon je van hem genieten tijdens de wedstrijd, als je met hem speelde? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag die nu maar gesteld... want ik was zo gefocust op, op winnen en alles. Dus eh, als ik de film terugdraai nu een beetje kijk... dan denk ik, nou, het was natuurlijk een weergeloos hokje. Op het moment dat je met hem hokkiet, eh, dan, dan, dan zie je wel de acties. Maar ben je toch gewoon bezig met, met winnen en resultaten... en ook natuurlijk ook voor een deel met je, met je eigen spel. Dus dan ga je er niet als, als, als, als, als, als toeschouwer als, eh, bij, bij zo'n EL. dan kan je er echt naar kijken wat voor acties hij maakt. En eh, ja, zit er misschien nu een heel klein beetje sleet op. Maar eh, dus ja, tijdens, dat, tijdens je eigen carrière, als je zelf nog hokkiet... is het moeilijk moeilijk om echt zomaar te genieten. Maar je ziet wel dat het natuurlijk een fenomenale speler is. Ja, een hele mooie herinnering. Heeft niet zozeer direct met hem te maken, maar wel indirect. Dat was het finale in 98 in Utrecht van het wereldkampioenschap. Toen uh, Teun de rebound van de strafcorner uh, de golden goal scoorde. En uh, heel Nederland zich natuurlijk op hem stortte. En dat was een uh, ontzettende leuke geste van de Spaanse speler die de bal... Die Teun er net had ingeslagen uit het net haalde van het doel en die heel plechtig aan Teun overhandigde zetten. Van jongen, dit is de bal waarmee je Nederland wereldkampioen hebt geschoten. Dat was een mooi sportmoment. Hij werd wel eens de kruif van het hockey genoemd, hè? Kon je daarin vinden? Ja, dat zijn van die one-liners. Ik heb, ik heb begrepen dat Teun daar zelf een beetje moe van werd. Uh, maar ja, het, het, het is wel waar. Ja, het is jarenlang was het uh, Ties de, de kruif van het hockey. Maar, uh, maar nu is het uh, wel degelijk, Teun de Nooijer. Dat zal nog enkele jaren doorduren, ben ik bang. Maar hij speelde wel met hetzelfde rugnummer, hè? Ja, ja, dat is, dat is waar, ja. Nee. Het, ik, denk, ik denk ook dat, uh, dat uh, Kruijf een grote... Uh groot idool was voor, voor Teun. En een van zijn mooiste momenten was ooit bij een Europees kampioenschap in Barcelona. Dat Kruijf op bezoek kwam en met Teun in gesprek raakte. Dat, dat waren ook van die mooie momenten. Daar, daar gaat de sport ook een beetje om. Ja, Wouter, gefeliciteerd. Enorme shootouts. Die laatste was voor Teun de Noorje, denk je? Ja, die laatste was zeker voor Teun. Ik, uh... Ik zei net al eventjes voor de EEL-camera, we, we hebben niet echt het beste record met, met shoot-outs. Maar ik wist gewoon dat we nog gingen pakken. We waren zo goed getraind. Iedereen was zo beter gefocust dan bij die Rotterdam shootouts in de halve finale. En uh, tuurlijk doen we het voor elkaar. Iedereen wil uh, die EEL-titel winnen. Nieu nog niet heel, veel jongen, <laughs> niet heel veel jongens hebben hem gewonnen. Maar als we eerlijk zijn, uh, moeten we gewoon hier met een gouden afscheid nemen. En ik, uh, als je zag hoe we de tweede helft alles uit ons lichaam hebben gehaald. We speelden echt een dramatische eerste helft. Ik weet niet hoe dat kwam, misschien de zenuwen, misschien dat we te graag wilden. Nou, Amsterdam was gewoon beter de eerste helft. En ik uh, ben zo trots op de ploeg dat, uh, dat we het uh, om hebben gedraaid. Dus uh, fantastisch. De man is een legend. Hij is a legend in his sport. Um, a really nice guy. Een uh, you know, true professional. And you know, people say world's best player ever. You know, that doesn't matter. I mean, he's been an absolute fantastic hockey player. And, you know, he's a true inspiration to his teammates and anybody that, you know, aspires to be great in their sport. You know, whether it's hockey or not, you know, someone you can look at. Nou, dat waren mooie woorden van Russell Garcia, de Engelse coach van Bloemendaal. Over zijn ster Teun de Nooyer dus. En daarvoor hoorde u de Nooyers ploeggenoot Wouter Jolie. En heeft hij ongetwijfeld ook nos Gerrit te groot erkend. Bloemendaal speelt trouwens de EAL-finale morgen tegen het Belgische Dragons. Wouter Hamel met Girls in the City om 18 minuten over 10. En nog even dat laatste gongslagje, dat was het waarschijnlijk. Gisteren verspeelden de Nederlandse rugbydames hun kansen op een hoge klassering op het Amsterdamse Sevens rugbytoernooi. Door ruime nederlagen tegen Rusland en Nieuw-Zeeland stond er niet meer op het spel dan de negende plek. Dat was teleurstellend omdat het Nederlandse damesrugby de laatste tijd juist in de lift zit. Matthijs Westraat trok vandaag naar Amsterdam-West om te kijken of de oranje vrouwen zich wisten te herpakken. Oké, okay, dames en heren, laat het horen voor het Nederlands team. Dag twee hier in Amsterdam van het Amsterdam Rugby Sevens toernooi. Dat was nog niet luid genoeg. Laat het horen voor het Nederlands team. Sevens, een variant op het traditionele rugby. Twee keer zeven minuten duurt een wedstrijd uitgevonden Ooit door een Schotse slager om zo een heel toernooi op één dag te kunnen afwerken. En hier komt de wave voor het Nederlands team, daar gaat -ie. Voor de Nederlandse dames rest dus nog de strijd om de negende plek. Twee wedstrijden vandaag. De Nederlanders versus Brussel. Het is een veldhuis met Kruk en een heleboel gips. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Ik sta in de supportmodus op het moment, dus dat gaat prima. Ja, een beetje noodgedwongen. Wat is er gebeurd? Uh, het is donderdag gebeurd. Twee dagen voor het toernooi helaas. En uh, we hadden een oefenpotje tegen Zuid-Afrika. En uh, het was niet eens in uh, contact met iemand anders. Dus ik, ik verstapte me gewoon en uh, een ongelukkige draai. En hij uh, nou, is mijn enkel, mijn enkel gebroken helaas. Ja. ja, noodgedwongen toekijken. Gisteren ook al. Ja, dat, uh, <laughs> dat moet niet makkelijk geweest zijn voor je. Ja, nou ja, goed, inderdaad. We hadden uiteraard laat, willen laten zien dat we gewoon uh, uh, finales halen, maar in ieder geval de top 8. Dat is ook waar we thuishoren. Dus dat is gewoon heel erg zonde dat we dat dan jullie aan het publiek niet kunnen laten zien. Uh, maar mijn eerste gevoel naar hun toe is wel dat ik gewoon ongelooflijk trots op ze ben. Want we hebben die laatste wetten tegen, tegen Nieuw-Zeeland we zulk goed rugby laten zien. En, het is ongelooflijk. twee jaar geleden hadden we echt niet kunnen bedenken dat wij op dit niveau tegen ja, Nieuw-Zeeland toch een goed, echt een goed team op dit dit kunnen laten zien. Ja, want de uitslag zou dat niet verklappen, maar het ging eigenlijk best goed, hè? vooral in, de, in die eerste helft. Ja precies, ja, de uitslagen lijken altijd meteen heel dramatisch, want het gaat natuurlijk hard met de punten als je één keer scoort. Maar um, ja, voor de mensen die het niet hebben gezien, uh, het, was, het was gewoon ongelooflijk goed en uh, de uitslag is gewoon jammer. En we hadden gewoon veel balbezit, we hebben mooie dingen laten zien, maar als je ook maar een klein foutje maakt, dan uh, ja, kunnen zij meteen een trui tegenscoren natuurlijk. En dat is ook wat er gebeurde. Met twee vingers in de neus worden de Brazilianen werkelijk verpulverd. Met de score 31-0, ladies and gentlemen, en score Holland-Brazil. Holland 31, Brazil 0. Ook al zijn we geen rugby natie, we hebben wel degelijk een absolute topper. Alleen komt hij niet uit voor Nederland, maar voor Schotland. Tim vissers, zomaar eventjes op Nederlandse grond. Ja, uh, ik ben ambassadeur van de Seventy en ik ben gevraagd om, uh, om hierheen te komen om uh, mijn deel uh, bij te schenken aan, uh, aan wat hier gebeurt dit weekend. En uh, ja, het is hartstikke leuk. Jouw carrière heeft een enorme boost gehad uh, de afgelopen jaren. Als je hier zo rondloopt, merk je dat dan ook? Ja, toch wel. Uh, veel mensen herkennen je. Vooral. Kijk, rugby is een klein wereldje in, uh, in Nederland. Dus veel mensen herkennen je. En, uh, maar ook, ook veel buitenlanders dus zeven mijn hand komen, schudden of een fotootje willen. Dus dat merk je wel een klein beetje inderdaad. Maar uh, nou, het is heel leuk. Je zegt het al, uh, we zijn niet echt een, een rugby -nazi. Nog niet zou je kunnen zeggen. Ze hebben uh, olympisch straks, wellicht een boost. Hmm. Als je hier zo rondloopt hè, en als je uh, filosofeert... wat is er nou voor nodig om dat Nederlandse rugby eens op de rails te krijgen? Ja, het is eigenlijk uh, een heel makkelijke oplossing, denk ik, in Nederland. Het is geld. Geld en faciliteiten kan je heel erg op weg helpen, denk ik. Kijk, als de faciliteiten er zijn, dan willen, dan willen kinderen gaan rugbyen. Als ze de kans krijgen om te gaan rugbyen, dan, dan willen ze heus wel rugbyen. Maar ja, er zijn niet genoeg faciliteiten in Nederland. Er zijn niet genoeg clubs vergeleken met andere sports zoals, zoals voetbal en hockey. En uh, als je dan eenmaal uh, kinderen he hebt rugby... is er niet genoeg geld om uh, in echte programma's te kunnen investeren... om uh, ja, talent te ontwikkelen. En daar zijn ze nu een klein beetje mee bezig. Maar uh, en het, ga het gaat zeker de goede kant op. Nou is het zo dat er op heel veel sporten bezuinigd wordt. Uh, alleen, in, en daar zijn we nu, de dames, de Sevens waar we nu staan te kijken... daar wordt wel wat geld in gepompt. Begrijp jij die keuze? Ja, zeker weten. Kijk... Uh, er worden op sporten bezuinigd die uh, traditioneel altijd heel veel geld kregen. En, en uh, ja, de rugby heeft natuurlijk nooit veel geld uh, gekregen in, in Nederland. En uh, nu uh, ja, de dames professioneel zijn gegaan hier in, uh, in Amsterdam... en nu voor uh, de Olympische Spelen in, in Rio uh, op pad zijn... Uh, wordt er uh, ja, meer en meer geld investeerd. En hoe beter ze doen, hoe meer geld wordt geïnvesteerd. En dat, is, uh, ja, dat, dat lijkt mij eigenlijk wel logisch. En uh, kijk, andere sporten kunnen dan misschien... Uh, ja, daar een beetje gevoelig over worden, omdat daar geld wordt bezuinigd. Maar dat zijn sporten die, die sowieso altijd al veel meer geld aan ons geven. Ladies and gentlemen, please welcome the Netherlands and South Africa. En dan is het tijd voor wedstrijd nummer 2. En die is tegen Zuid-Afrika. Voor de Netherlands, de nummer 7, Kelly van Harskamp. En daar waar Brazilië werd verpulverd, wordt er nu nog even een beetje gas bijgegeven. Zuid-Afrika wordt vernederd. Rings dus. To the end score, the Netherlands 32, South Africa 0. Kelly, hi. Uh, vanuit de fel is dit, dat ten eerste. Ja, dankjewel. Ja, maar jij moet hier met een enorm dubbel gevoel staan na gisteren. Ja, klopt. Ja, gisteren was een, uh, echt een dag van mixte gevoelens. En uh, ja, was wel een beetje droevig, ja. Maar uh, we hadden maar één keuze en dat was dan het hoogst haalbare halen. En dat hebben we gedaan. Ja, wat, wat nu als jullie met de vorm van vandaag gisteren hadden gespeeld. Tuurlijk de tegenstand was anders. Ja, ja. Maar dan nog? Ja, dan nog hadden we het waarschijnlijk een stuk beter gedaan. Uh, ja, en uh, je hebt wel eens van die dagen dat het allemaal niet mee zit. En uh, ja, we hebben volgens mij ook op 10 punten laten liggen dat we wel door naar de acht waren. Dus uh, ja, op twee treis. En dat is heel erg zonde. Maar ja, dat gebeurt. Jullie zitten enorm in de lift, dat is een gegeven. Ja. Um, de, de aandacht uh, neemt toe, hè. van de week hebben jullie een werelddraai doorgezien. gezien. Um, is dat ook iets wat meespeelt? Hebben jullie misschien ook de afgelopen weken iets te op een roze of geleefd? Ja, het zou kunnen dat natuurlijk alle, alle dingen eromheen uh, je wat nerveuzer maken en daardoor misschien van het pad afbrengen. Maar we hebben heel erg expres erop gelet dat we met elkaar waren en niet uh, bij de familie zouden zijn, met elkaar in het hotel. Plaats het eens dus even in perspectief, hoe belangrijk zijn deze twee overwinningen? Ja, heel belangrijk. We, hebben allemaal, we zijn allemaal een stapje bovenop gedaan en uh, dat is zo goed gegaan. Uh, we speelden allemaal uh, uh, vol agressie en uh, alles uh, ging in principe goed. En uh, goed ons gameplan aangehouden. Ja, en dat maakt verschil. Het geeft vertrouwen voor het WK. En ook een heel lekker persoonlijk aandeel van jou, hè? Ja, de hele dag ging goed. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het Nederlandse vrouwenrugby dus een dagje daar in Amsterdam. De Nederlandse vrouwen veroverden uiteindelijk de negende plaats. Nieuw-Zeeland won het toernooi door in de finale Canada te verslaan. Met 33-24. En dan weer terug naar het voetbal FC Groningen. U hoorde het een van de afgelopen uren al. Is nog steeds in de strijd voor Europees voetbal. Maar het moet dan wel morgen tegen FC Twente alle zeilen bijzetten. In Enschede moeten de Noorderlingen een 1-0 achterstand zien weg te werken. Het seizoen kan morgen de zomaar zijn afgelopen. Ragnar Niemeijer blikt daarom terug met de directeur van de club. Met Hans Nijland. Ze praten over de resultaten, de tegenvallers en de meevallers. Bijvoorbeeld over het sponsorcontract. Dat vorige week werd opengebroken en werd verlengd tot... Tevredenheid van Hans Nijland. Nou ja, dat is hartstikke goed nieuws. Hè. We hebben vorig jaar, vorige week hebben wij gemeld dat we de overeenkomst met, uh, met Essence, hè, hoofdsponsor van SG Groningen, uh, met maar liefst drie jaar hebben verlengd. Dus de overeenkomst liep nog een jaar en drie jaar erbij. Dus dat betekent uh, uh, vanaf uh, 1 juli aanstaande nog, uh, nog vier jaar. Nou ja, dat is, uh, dat is belangrijk. Uh, uh, uh, een enorm groot bedrijf. Uh, dus daar zijn we hartstikke trots op. En uh, zeker als je dat in deze tijd uh, voor elkaar krijgt. En daarbij kan ik ook nog melden dat het, uh, het contract zoals wij die al hadden met essent, maar ook al sterk verbeterd is. He, met andere woorden, essent betaalt uh, meer dan tot nu toe het geval was. Dus dat is prachtig. Hoe belangrijk is zoiets? Want merk je wel zeg maar, bij andere sponsors, uh, en misschien niet alleen bij Groningen... maar dat je er harder voor moet werken dat ook bedrijven afhaken? Ja, absoluut. Uh, uh, en dat heb ik van de week ook al gemeld. We moeten niet doen of nou het, het schip met... met... Het goud is binnengevaren. Dat, dat is... dacht ik even. Nee, dat is niet zo. En natuurlijk een geweldige hoofdsponsor. En uh, ik, ik denk als je, als je kijkt hè, wat het financieel dan brengt voor Groningen... dat we, dat we ook absoluut zitten bij de, bij de top 5, top 6 van, van de eredivisie. Maar aan de andere kant uh, ervaren wij ook, uh, ook dagelijks zeg maar, de, nou ja, de naweeën van de economische crisis. Dat is gewoon zo. Dan moet niet gaan zeuren en, uh, en niet gaan janken. Maar dat betekent dat je ongelooflijk creatief en innovatief moet zijn. En dat hebben wij bij Groningen bewezen dat we dat zijn in ieder geval. Sportieven, wat, wat, wat is de relatie? Betekent dat als je nou ja, veel mensen of, of in ieder geval de nodige bedrijven ziet, ziet afhaken... dat dat ook consequenties heeft voor de ambities op het veld? Nee, wij blijven uh, hartstikke ambitieus. En, uh... En natuurlijk in eerste instantie kijk je naar je eigen situatie, maar wat geldt voor Groningen, geldt voor elke club in, in, in Nederland. En ja, je mag ervan uitgaan dat wij ook bij FC Groningen toch weer in staat zullen zijn om onze selectie komend seizoen toch weer te versterken. Want we zijn weliswaar het afgelopen seizoen geëindigd op de zevende plaats. Dus over de doelstelling die hebben we behaald, daarover zijn we tevreden. Maar we zijn niet tevreden over het vertoonde spel dit seizoen. Dus dat, dat moet beter het komend jaar. Is dat een beetje het kolenwoord of is dat misschien het woord euforiemomenten... zoals jouw trainer Robert Maaskant dat wel eens uh, omschrijft? Ik proef vaak bij Groningen ook de mensen die ik vanochtend bij de training spreek. We hebben te weinig van die middagen gehad dat je naar huis ging en dacht zo. Nee, maar daar, hebben, daar heeft Robert Maaskant op. Mijn, mijn supporters dus hebben er 100% gelijk aan. Kijk, ik zeg altijd een, een voetbalbedrijf, dat zijn we... He, he, maar, maar eigenlijk is het een funbedrijf. He. En waar, waar, waar gaat het om? Het gaat erom dat de mensen in de afloop van een wedstrijd met, met naar huis gaan. Van, we hebben een mooie wedstrijd gezien. En ik, ik noem wel eens het voorbeeld van, van, van Herakles. He, ze hebben weliswaar geen prijs gehaald, tieners of elfers dacht ik helemaal niks. Maar he, wel wedstrijden gespeeld: 5-1-5-2-3-1, veel doelpunten gezien. Ja, daar ga je uiteindelijk voor naar een stadion. Wat mij betreft, hebben we, het is ook altijd zo'n modegril om aan het begin van het seizoen, als je dan zo'n persconferentie hebt, om een doelstelling te formuleren. Nou, Ajax en PSV willen kampioen worden, dat begrijp ik. Wil een twee wil niet degraderen. Groningen en, en, en clubs als Hier in Veen wil dan plus halen. Nou ja, wat mij betreft doen we daar het komend seizoen eventjes niet aan mee. Uh, uh, zou de doelstelling moeten zien: uh, aantrekkelijk en, uh, en, uh, en leuk en spectaculair voetbal spelen, zeker in Urborg. Is dat dan ook een verwijt aan iets of iemand uh, dat het niet gelukt is? Ja, aan onszelf, aan, aan, aan, aan directie en, en, en het managements. Kennelijk hebben wij met elkaar uh, niet de spelers gehaald die, die kunnen brengen wat wij graag willen. Heb je het dan over toch miskopen? En nogmaals, uh, vergeet niet, we zijn zevende hè. En als ik nu mijn handtekening mag zetten volgend jaar voor de zevende plek, dan, uh, dan zet ik hem. Je kan er wel bij zeggen, als je het een beetje tegen zit, word je tiende. Ja, dat klopt. Kijk, ik denk als je Groningen of een NEC is, bijvoorbeeld 14 of 15, dan dacht ik, Heracles Christines of Elfers. Ik denk dat het elkaar allemaal niet zoveel hè, verschilt in, in, in, in, in kwaliteit. Maar wat ik bedoel te zeggen, dat wij eh, nou ja, creatieve spelers, eh, scorende spelers... die hebben wij simpelweg op dit moment niet bij, eh, bij FC Groningen. En of dat nou ligt aan de scouting of, of, of ligt aan de technische staf... Eh, die er niet het maximale uitgehaald hebben, dat is een hele, hele lastige. Het is nog niet voorbij. Ik bedoel, wat dat betreft eh, kunnen we elkaar misschien volgende week wel weer spreken. Kans is misschien niet zo heel groot. Laat me de één naam uitrichten, uitlichten die vaak gevallen is. Dat is die van Zeefuik. Eh, je zit bijna aan het einde van het jaar, dat sowieso... Wat is dat voor een jaar geweest voor die speler? Te zwaar, publiek, kritisch op hem, racistisch, begreep ik. Op een gegeven moment ook een beetje aan het begin van het seizoen. Wat is dat voor een periode voor hem geweest, hier? Want hij was toch de man van de goals? Uh, nou, een paar dingen. Uh, dat racistische uh, gedrag uh, is, is, is niet te accepteren, zo, zo simpel is het. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt. Uh... Jij zegt, je hebt hem gehaald voor het maken van de goals. Dat is een hele makkelijke, hij is de nummer 9, hij moet het doen. Ja, precies. Kijk, natuurlijk, het is een spits. Dus een spits haaien je om, om doelpunten te maken en een keeper om ballen tegen te houden. Zo simpel is het. Maar wij wisten ook wel, dat je met, dat heeft ook zijn verleden laten zien, dat je als je ik binnenhaalt, maakt er geen 15 of 20 goals. Uh, alleen, wat... Wat voor ons ook vanuit de directie een, een, een, een ergernis is, dat is duidelijk. Hè? Hij zat gisteren en ook de vorige week niet, niet bij de selectie. Nou ja, dat heeft ook alles te maken met, dat is, dat, dat is, dat is bekendste postuur. Ik, ik zeg niks geheimzinnigs of, of nieuws. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, en, dat ik me daar geweldig aan, aan, aan irriteer, Ik vind dat dat, dat, dat past niet bij een, een, een topsporter. Ja, laat ik, ik daar heel duidelijk zijn. Ik irriteer me daar werkelijk mateloos aan. En eh, ja, dat zal volgend seizoen eh, absoluut anders moeten. Maar dit is, dit is, niet, dit, dit is niet te accepteren. Maar als je dat hele jaar de tijd hebt gehad om, om af te vallen en je hebt het niet gedaan... dan zou ik denken, ja, dan op een gegeven moment verlies je ook het geloof als directie dat het nog gaat gebeuren. Ja, maar dat is wat mij betreft ook een heel dun draadje, hoor, moet ik je moet ik, moet ik heel eerlijk zeggen. De trainer, Robert Maaskant, gaat, gaat weg. Toeval of niet, maar eigenlijk sinds dat moment, uh, grofweg weg, hebben jullie een serie neergezet. Een aantal keer achter elkaar gewonnen, sprongetje gemaakt op de ranglijst richting die, die play-offs. Was nou Maaskant was het de club? Wie, wie heeft dat besloten? Nou ja, ik kan je zeggen, eh, Maaskant probeert nu anders. Ik vind dat helemaal niet zo spannend trouwens, hoor. Maar eh, wij hebben op een maandagochtend om acht uur bij elkaar gezeten. Dat is alweer een paar maanden geleden, dacht ik. En eh, we waren er in vijf minuten in gezamenlijkheid uit... dat het beter was om eh, na dit seizoen eh, te stoppen. Iedereen kon zich daarin vinden, is wat je zegt. Ja, daar kon iedereen zich, uh, zich in, uh, in vinden. En uh, ja, ik hoorde van de week ook eens een keer... Ik dacht ook van een journalist is, is dat besluit niet, uh, niet te vroeg genomen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat... Uh, uh, het voor Robert heel goed is om ergens anders nu ook uh, zijn been onder, tafel, onder de tafel te steken. Het publiek is niet dol op hem, hè? Uh, ja, dat is ook, dat is, dat is ook weer betrekkelijk. Uh, een deel van het publiek... Uh... Ja, degene die het hardste schreeuwen dan? Ja, dat is... <laughs> dat is... Nee, een deel van het publiek is niet enthousiast over Maaskant. Hoe hoeft gewoon niet ingewikkeld over, uh, over te doen. Kijk, uh, uh, Maaskant is, is, is een trainer met heel veel uh, bravour. Hè? Hij roept nog wel eens wat... Ja, en hier in uh, Noord-Nederland wordt dat niet altijd uh, geaccepteerd, zeg maar, hè, door, het, uh, door, het, door het publiek. Ik moet je wel zeggen, ik heb uh, ook absoluut van, uh, van Maaskant genoten. Uh, ik heb me ook wel eens aan hem geïdicteerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, blijkbaar is er toch wel regelmatig discussie geweest, ja, laat ik het zo wel. zeggen. Uh, wanneer is dan het gevoel gekomen van, nou ja, toch maar niet. Want ja. laat ik, laat ik eens concreet zijn. Uh, als ik jou op, in Haren nog zie staan, eerste training van dit jaar. Ik denk een paar duizend mensen langs het veld. Lee Ries... En dat is ergens uh, spaakgelopen. Het zou toch ook heel raar zijn als je een trainer aanstelt... en uh, je bent niet enthousiast over je trainer. Ik moet zeggen, ik weet dat nog heel goed. Die eerste trainingen hadden. Met name he, ook zijn presentatie naar het publiek toe. was gewoon fantastisch. En ergens is het spaakgelopen. Nee, het is niet spaakgelopen. Wij hebben een goed moment uh, gevonden van... Uh, nou ja, uh, het, het is uh, goed om uit elkaar te gaan. Ik bedoel, uh, ja... Kijk, vergeet niet. Wij hadden uh, vorig jaar... Uh, na het seizoen met Pieter Huistra uh, hadden wij aanvankelijk ook al zoiets van, uh, of, althans dat is ook een gedachte geweest om uh, door te gaan met, uh, toen al met Van der Looij en, uh, en Le Quien. Uh, uiteindelijk hebben we het toen toch gevonden om dat uh, niet te moeten doen, omdat wij vorig jaar een heel slecht seizoen achter de rug hadden, hè, 14e plaats. Dan staat er veel druk op de ketel, dat weet je, en je moet je dan afvragen hè, of, je, uh, ja, of je dan met, uh, met nieuwe mensen als uh, Van der Looy en Le Quien. Uh, van start moet gaan. En toen hebben wij gezegd: nou ja, we hebben een hele jonge ploeg, er staat heel veel druk op. Uh, uh, wij willen een uh, uh, uh, ervaren trainer. En ook een, een trainer die wat, wat, ja, wat bluf en lef hen kan brengen in deze groep. Nou, dat heeft hij, uh, dat heeft hij absoluut, uh, absoluut gedaan. Dus uh, uh, met vallen en opstaan denk ik dat Robert Maaskans klus... uiteindelijk hier bij Groningen goed heeft gedaan. Was hij misschien wel een beetje te groot voor Groningen? Nee, volgens mij is geen enkele trainer te groot voor uh, Groningen. Ook Louis Vergaal niet, wat mij, wat mij betreft. Erwin van der Looy, uh, zijn naam Vilo. Dat is iets heel anders, uh, onbekend voor het grote publiek. Bij jullie al jarenlang werkzaam, Vitesse verleden. Wat maakt hem zo uh, aantrekkelijk om hem aan te stellen? Nou, Wat hem aantrekkelijk maakt, dan moet je zijn een vrouw vragen. Nee, maar Erwin van der Looij, uh, waarom is Erwin van der Looij en ook Lequien? wil ik in één adem noemen. Dat zijn kerels die uh, de club uh, door en door uh, kennen. Kijk, wij hebben gezegd, uh, wij willen volgend jaar ons, ons, ons nog wat meer focussen op onze eigen jeugd. We hebben uitstekende jeugd bij FC Groningen. En hij heeft goed zicht op wat er allemaal rond had. Ja, nou sterker nog, Van, uh, van der Looij en Lequien uh, staan eigenlijk ook aan de, aan, aan de basis van dat hele gebeuren bij, bij, bij de jeugd. En ja, wellicht hadden eh, toch wat mensen gehoopt op een, op een spectaculaire naam. Ja, dat zal allemaal wel, maar... Eh... Ja, weet, je, weet je wat het is? Als je een stofzuiger koopt, dan krijg je er een garantiebewijs bij. Maar bij een trainer krijg je dat ook niet. Maar uh, deze mannen krijgen bij ons de kans, ik moet je zeggen, 23 juni beginnen we weer te trainen. En uh, ja, ik popel om weer te beginnen. Wat is voor jou het moment wat er toch, in dit wat vlakke seizoen, wat je zelf ook zegt, toch uitspringt dat je hier lyrisch uh, aan de bar stond? Maar dat was uiteraard de wedstrijd tegen Hereveen. Het was een, uh, een geweldige wedstrijd hier in het uh, Euroborstadion. Nou, die hadden we er meer uh, willen zien. En uh, het verlengen van het contract met de Sens. Laatste, uh, in Haren, bij de eerste training waar we het over hadden... kan ik me herinneren dat wij op een gegeven moment uh, die Kostic, Filip Kostic... eruit gepikt hebben als een soort nieuw Balkan-fenomeen. Wat is er met die gasten gebeurd? Nou, Sif is helemaal niks mee gebeurd. Die jongen die is uh, vorig jaar in september is 16 jaar geworden. Uh, voor de winterstop vijf keer ingevallen. En dan is het logisch dat op zo'n uh, goed moment zo'n jongen eventjes wat terug, uh, terugvalt. een zeer talentvolle speler, dus die speelt in, in, in A1... En eh, eh, Kostic, dat is een uitstekende speler. En eh, ja, ik vind het altijd wel leuk. We hebben er, hè, we hebben er altijd zo'n handje van als we dan zo'n speler halen. En, en, en, en, en de eerste twee maanden laat hij nog niet zien wat hij kan. Dan zijn we er heel goed in om een speler af te schrijven. Eh, eh, jullie als journalisten ook eh, overigens. Eh, nou, daar doen wij niet aan mee. En eh, let op mijn woorden, de geschiedenis eh, herhaalt zich. Eh, eh, toen eh, Timmer Tafs eh, kwam bij, eh, eh, bij FC Groningen. Toen was het aanvankelijk helemaal niks. Sterker nog, we hebben hem zelfs nog een tijdje verhuurd aan Emmen. En zelfs bij Emmen belanden heb de bank. En wij contracteren dit soort spellers niet voor niks, voor vier of voor vijf jaar. En wij calculeren ook in, ja, het eerste jaar mag je wat wennen aan je omgeving. En, en, en al dat soort dingen meer. En uh, ik heb ik er heb werkelijk alle vertrouwen in. Uh, dat, uh, dat Kosti ze het komend seizoen uh, uh, uh, laat zien. Wat wordt het uh, zondag? Heb je er nog vertrouwen in dat het kan? Ik geloof er heilig in. En als, uh, als onze spelers er net zoveel vertrouwen in hebben... als deze dan komt het 100% uh, goed. En ik ben blij dat uh, de wedstrijd heel vroeg gespeeld wordt om, uh, om half één. Dus heb je nog een geweldige middag en avond om het, toch, uh, om het nog te vieren. U merkt het, we hebben vandaag geen live voetbal, geen haast. Dus tijd voor rustige gesprekken. U hoorde Rachna Niemeijer met Groningen-directeur Hans Nijland.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 Try a little freddy mm -hmm. I've got it into time I'm Als je dit nummer zo hoort, dan zou het geen gek figuur slaan... op het Eurovisie Song Festival. Grace Kelly van Mika. Langs de lijn. 1-0, Arjen Robben. Allee, Cristiano Ronaldo. goal. Buitenlands voetbal. Bayern München heeft een sterk seizoen in de Duitse Bundesliga afgesloten... met recordcijfers, hoewel de ploeg van trainer Joep Heinkes... tegen Borussia Mönchengladbach drie tegentreffers moest incasseren... bleef het met een totaal van 18 tegendoelpunten onder het record van 21. Dat was uit het seizoen 2007-2008. Bayern wist een 3-1 achterstand om te zetten in een 4-3-overwinning... waardoor het dit seizoen afsloot met slechts één nederlaag. Schalke 04 heeft de aanval van Freiburg op de vierde plaats... goed voor een plek in de voor ...voorronde van de Champions League afgeslagen. Schalke won met 2-1 bij Freiburg Haas. Vauw bleef op de zevende plaats door een 1-0-nederlaag tegen Leverkusen. De andere uitslagen voor u op een rijtje. Borussia Dortmund tegen Hoffenheim 1-2. VfB Stuttgart tegen Mainz eindigde gelijk 2-2. Hannover 96 won met 3-0 van Fortuna Düsseldorf. Nürnberg werden Bremen 3-2 augsburg kreuter werd 3-1. En Eintracht-Frankfurt speelde met 2-2 gelijk tegen Wolfsburg. De eindstand in Duitsland. Bayern München kampioen. En natuurlijk geplaatst voor de Champions League. Dan Borussia Dortmund op de tweede plek. Ook Champions League volgend jaar. Bayer Leverkusen op de derde plek. Ook Champions League. En Schalke 0-4 op de vierde plaats. Voorronde Champions League. Fortuna Düsseldorf en kreuter Furs die degraderen rechtstreeks. En Hoffenheim speelt playoffs voor degradatie. In de Italiaanse Serie A stond één wedstrijd op het programma, zojuist afgelopen: Sampdoria tegen de kampioen Juventus. Dat eindigde in een 3-2 overwinning voor Samp. Vanuit de Serie B promoveerde Sassuolo, dat volgend seizoen gaat debuteren in de Serie A, en Hellas Verona. Die club was elf jaar geleden voor het laatst actief in de hoogste divisie, de Serie A. In de Spaanse competitie is Valencia gestegen naar een voorlopig vierde plaats. Valencia won met 1-0 bij Getafe. Maar kampioen Barcelona, de nummer 2 Real Madrid en de nummer 3 Atletico Madrid zijn niet meer te achterhalen door Valencia. Er werden er nog twee wedstrijden gespeeld in Spanje. Granada tegen Osasuna eindigde in 3-0 en Sevilla tegen Real Sociedad. Begonnen om 10 uur pas, daar is dus nog pas een tussenstand. Tussenstand van 1-2. Sociedad staat dus voor. Elche keert na 24 jaar terug in de hoogste klasse van het Spaanse voetbal. En voor de tweede promotie zijn zijn nog zes clubs in de race. En dan de Belgische eerste klasse. Daar werd één wedstrijd gespeeld. AA Gent tegen Leuven. Dat eindigde in 4-1. Uh, we hebben het er al eerder over gehad vanavond. Anderlecht kan morgen kampioen van België worden. De ploeg van John van der Brom heeft in de beslissende wedstrijd van de play-offs... tegen Zulte Waregem genoeg aan één punt voor de titel. Uh, Zulte Waregem moet de wedstrijd winnen om kampioen te worden. En dan zijn we aan het einde gekomen van dat uh, buitenlandse voetbal. Gaan wij gewoon verder met basketbal in de playoffs. Om de nationale basketbaltitel heeft ZZ Leiden... vanavond ook de tweede wedstrijd tegen Ares Leeuwarden gewonnen. In Friesland werd het 68-63 voor Leiden. En eerder had die ploeg al de eerste wedstrijd met 74-73 gewonnen. Verslaggever Leon Kerstes sprak in Leeuwarden met een van de spelers van Leiden. Af slachtig. Wat een rare wedstrijd was dit. Uh, ja, ik denk inderdaad een wedstrijd met, uh, met twee gezichten. Ik denk een hele goede eerste helft van ons. En een uh, goede tweede helft van hen. Alleen uh, hebben we het goed volgehouden. En uh, we zijn hier weggegaan met de win. Is karakter wat uiteindelijk toch het verschil maakt? Want uh, zij hebben ook karakter. Want ze komen van 19 punten terug. Maar op het moment dat het moet. Als het 55, 56 is. tonen jullie ook karakter? Ja, ik denk dat we veel geleerd hebben dit seizoen. Van dit soort moeilijke momenten. En... Uh, en we laten het nu op het, op het juiste moment zien. En dat is, uh, ja, dat, dat is wat je wil. Wel vond ik het raar dat jullie 19 punten weggaven. Ja, we, we kwamen op een gegeven moment de fouten last. Waardoor we wat dieper in onze rotatie moesten dan dat we eigenlijk wilden. En uh, zij hebben daar gewoon goed gebruik van gemaakt. Ze ging, uh, zij maakten aanvallend wat, wat veranderingen. En uh, we waren daar verdedigend moeite om een, uh, om een oplossing voor te zoeken. Of te vinden. En uh, die is er in de loop van de wedstrijd beter gekomen. Uh, maar ja, toen was het weer echt een wedstrijd. En dan hebben jullie met je ervaring en je routine voldoende in huis om een wedstrijd die echt spannend is. In het hol van de leeuw, mag ik wel zeggen, uit het vuur te slepen. Ja, ik denk dat we dat vandaag uh, wel hebben laten zien. En uh, nou ja, we moeten dat nog twee wedstrijden doen. Ja, wat zegt dat nu, 2-0? Jullie hebben een uitwedstrijd gepakt. Uh, dat zegt dat je, dat je een iets comfortabele marge hebt, maar nog steeds dat je twee wedstrijden moet winnen. Dat was Arvin Slachter, een van de spelers van het winnende. Leiden dus in die play-offs om de nationale basketbaltitel. Daarna ging onze verslaggever Leon Kersten naar Sjors Poels van Leeuwarden. En hij vroeg waarom zijn ploeg zo slecht aan die wedstrijd was begonnen. Ja, we waren gewoon niet scherp genoeg. Uh, ja, waar het precies door komt, zou ik niet kunnen zeggen. Ik bedoel, uh, ja, we geven in het begin op makkelijke levens weg. Het, uh, in de breaksituaties. En, uh, ja, dan... ja, en dan vecht je, je helemaal terug in de wedstrijd. Wordt het spannend in de slotfase? Wat is dan het verschil? Um... Ja, ik weet niet. Een beetje rust, denk ik ook. Die we moeten, die we moeten hebben en uh, vooral agressief blijven spelen. We moeten uh, ook die laatste minuten gewoon door blijven spelen. En soms dan zijn we iets terughoudend, gaan we iets minder agressief in die laatste is, is dat de onwennigheid met het spelen van finales? Die, die ervaring die zij wel hebben? Uh, ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, uh, we weten dat nu en uh, ja, we zijn er zo dichtbij. We moeten gewoon zorgen dat we de volgende wedstrijd wel 40 minuten doordrukken. Want het is nu 2-0 in de serie, best of seven... Uh, ik wil niemand uh, een hoek indrukken, maar het lijkt me moeilijk. Ja, maar in principe waren we, uh, ik zo, we waren al vanaf het begin de, uh, de underdog. En uh, misschien zullen er nu uh, nog minder mensen zijn die onze kans geven. Maar wij blijven erin geloven totdat, uh, totdat het echt helemaal alles gespeeld is. Dus wij gaan de volgende wedstrijd weer gewoon beginnen om te winnen. Dinsdag is de derde ontmoeting in de Best of Seven nu weer in Leiden. was dat met Isn't She Lovely, de laatste muziek van deze uitzending. Gaan we verder met wielrennen in eigen land. Want nadat het peloton onder erbarmelijke weersomstandigheden harde klappen had opgelopen... was vandaag in Noord-Limburg de ontknoping van Olympia's Tour. Een wielerwedstrijd waarin vooral de talenten meedoen die hopen op een carrière bij een profploeg. Zo ook Dylan van Baarle, de winnaar van vorig jaar, rijdend voor het Rabobank Development Team. Ook vandaag startte hij in de leiderstrui voor twee etappes. Een omloop over 80 kilometer en allereerst een tijdrit. De reportage is van Edwin Cornelissen. Wie heeft er een bij? Zal je altijd zien, hè? moet de tijdrit bijna van start gaan in Reuver. Is nog niet alles klaar, meneer? Wat bent u aan het doen? Ik heb een opdracht om bordjes op te hangen en niet meer. Maar de tijd begint te dringen, hè? Ja, ik word op van de zenuwen. Ja, ik merk het. Schiet op, hè? Oké, okay, ja, je houdt me een op, ook nog. Terwijl die laatste voorbereidingen worden getroffen, komt daar aanrijden. Dylan van Baarle, de leider in het klassement, die heeft het parcours even verkend, hè? Ja, snel, eh, droog tot nu toe. Ik hoop dat het droog blijft, maar eh, ja, snel parcours. Snel parcours en uh, ja, belangrijke dag natuurlijk. Eerst die tijdrit. Uh, wat zijn de kansen, denk je? Je moet je positie verdedigen. Ja, positie verdedigen, dat, uh, dat ga ik zeker doen. En uh, ja, ik ga gewoon volle wak uh, vertrekken in de tijdrit en dan zie ik al het schipstrand. Het zelfvertrouwen is groot. De benen zijn nog wat stram, hè? Ja, de benen zijn nog inderdaad een stram van gisteren, maar. Uh... Ja, het zelfvertrouwen is er, ik uh, heb in het verleden wel bewezen dat ik gewoon een goede tijd heb. En uh, dat ga ik hier dan weer uh, proberen te laten zien. Nou, hij gaat een gat maken. Let op, hij maakt een gat. Hoe stond tussen met dat bord? Hangt het al, meneer? Ja, er zijn nieuwe ontwikkelingen. Het maken van een gat <laughs> in een bord. Moet u even vertellen, hè? Ik hoor, u heeft nog een functie hier in de koers. Ja, een tweede bezemwagen, ja. Dus u heeft het druk gehad gisteren met die loodzware etappen? Heel heel druk, want ik had allemaal verklumde renners in de bus. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Ze waren op. Precies, want uh, koersdirecteur Herman Brinkhoff... gisteren was het een slagveld hè, op de voorlaatste dag. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat we 180, 190 kilometer... zo zwaar door de Limburgse heuvels moesten rijden. Kijk, als het een vlakke is, is het al lastig. Maar zoals gisteren, ook in de afdalingen... als je zag wat, wat de waterstromen naar beneden kwamen... en dan eh, zo weinig valpartijen. Gelukkig. En vandaag de omstandigheden? Ah, makkelijk. Het is droog. Volle, volle snelheid door de bocht en niks aan de hand. Eh, hij hangt meneer het bord. We kunnen starten. 30 seconden. Op het podium begint het aftellen. En Dylan is aan het warmrijden. Op een uh, dag waar er ook nieuws is, hè? want getekend voor Garmin, een profploeg. Het is een, uh, gewoon een hele mooie profploeg om uh, als eerste jaar te beginnen. En uh, ja, daarom uh, heb ik eigenlijk getekend. Ja, had je echt uh, de keuze of is het gewoon pakken wat je pakken kan? Nee, ik had inderdaad wel keuze, maar. Uh, ja, de, dit, deze ploeg had ik eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen uh, op het oog. En uh, dan, uh, dat ze dan komen, dat is dan helemaal uh, mooi. En ze kunnen je helpen je doelen te verwezenlijken, natuurlijk. Want jouw doel wordt? Uh, ik wil me wel verder ontwikkelen in uh, klassieke werk. En uh, dat uh, ga ik daar uh, proberen te doen. Vijftien! En dan is het zover. Eerst even de fiets laten keuren. Meneer, waar let u op? ...de afstand van het zadel en van het stuur. En ja, goed, dan moet het zadel nog horizontaal zijn. Er moet het allemaal waterpas zijn en dat soort dingen. 10 stappen wij inmiddels in de auto bij ploegleider Arthur van Dongen. Gezonde spanning in de ploegleidersauto. Zou het zou niet goed zijn als er nu geen gezonde spanning zou zijn. Ja. Maar... Uh... Nou, we staan er natuurlijk heel goed voor en Dylan heeft al vaker bewezen dat hij dit werk heel goed aan kan. Dus we hebben er heel veel vertrouwen in. Vijf, vier, drie, twee, één, go! Zoek je ritme en richt je op die motor. Prima. Hoogbeentempo, keurig. Ziet er goed uit. Doe maar. Door de scherpe bochten van dorpjes als uh, Reuver, Bezel. En naar links, naar links. Prima. Denk aan de meters, keurig. De plattelandsweggetjes. Ah, ja, kom aan Adil, dat gaat goed hè. Kom op. Hop, hop, hop, hop. Nu komt jouw stuk hè. Kom aan. Wat maakt die jongen zo'n goede renner? Ja, hij is gewoon uh, compleet. Uh, fysiek heel sterk. Grote motor. Kan op het vlak uh, heel goed uit de voeten. Goede proloog, goede tijdrit. Maar ook in de Limburgse heuvels. En uh, uh, ja, dat is zeer sterk. En daarnaast is hij mentaal uh, heel rustig en... Uh, ja, dat is een compleet plaatje wat uh, heel goed bij hem past. Zo ja, klasse, klasse, klasse. Vijf kilometer. Hop, hop, hop, hop, hop. Uh, vorig jaar won hij ook al. Wat is het verschil tussen de Dylan van vorig jaar en die van dit jaar? Is dat hij weer, weer een uh, beetje sterker is en dat hij vorig jaar uh, nou, ook al heel erg sterk en heel goed was. Maar nu is wel duidelijk wat hij gisteren heeft laten zien, dat hij een duidelijke stap weer heeft gemaakt. Ja. Uh, wat ook maakt dat hij er nu meer aan toe is om naar een profvloeg te gaan? Ja, nou, ik denk dat hij vorig jaar bij Menig Poploe ook al wel niet had misstaan... ...maar het is goed om een voldoende basis te leggen... ...om een carrière uit te bouwen voor meerdere jaren... ...en niet om na enkele jaren weer terug te moeten keren. Kom aan, Dylan. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Kom op. Twee kilometer. Kom aan. De snelste tijd wordt het niet in de tijdrit. Derde, derde. Goed, goed gedaan. Ik moest wel diep gaan, maar na gisteren... Uh, ...voelde het niet echt uh, of ik uh, het maximaal eruit kon halen, maar... Uh, dat is denk ik bij iedereen het geval. Nou, we moeten wel heel gek lopen, we willen het nu nog misgaan toch? Ja, uh, ik sta meer dan een minuut voor, dus uh, ja, er kan niet heel veel meer misgaan. Nee. Super. Super. Nog 80 kilometer scheidt Dylan van Baarle van zijn tweede overwinning in Olympia's Tour. Alleen nog een omloop. Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon een massasprint wordt. Uh, het wordt uh, de derde keer dat we hier uh, dan de omloop hebben als afsluiting. En het is uh, ja, gewoon even aangenaam uitbollen. Huppakee! Daar gaat het peloton, met hoge snelheid door de straten van Reuver, er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar dan ineens, bij een doorkomst. Er kwam een, een, een, iemand op een fiets langs en die stak over en toen, ja, toen toen kwam een peloton aanrijden en bijna ja, knalde de Rabobank op, uh, op, het, uh, op die persoon. Zeg maar. Het scheelde echt niet veel hè? Nee, niet echt veel. Nee, ik denk een uh, fractie van een, uh, van een seconde. Ja, dus met de sisser afgelopen. dan? gelukkig wel, ja. Hey Dylan, uh, dat werd nog even spannend hè, met die oversteker. Ja, inderdaad. Het was, uh, was nog even gevaarlijk. Uh, maar gelukkig uh, is de ploeg gewoon uh, heel erg geconcentreerd en uh, ja, weten ze dat te vermijden. En uh, ja, rijden ze mij eigenlijk uh, ja, vrij gemakkelijk naar de overwinning. Eén hey, keer Olympias Tour winnen, dat is natuurlijk al heel bijzonder. Maar hoe voelt het om hem ook een tweede keer te hebben? Dat maakt het nog specialer, omdat je uh, ja, de twee jaar op rij laat zien dat je gewoon uh, bij de best hoort. en uh, ja, Dat maakt het heel speciaal. En dat je dus klaar bent voor het profavontuur? Ja, eigenlijk wel. En zo krijgen we hier dat mooie verhaal. Willem van Baarle, stralen in het midden. Mooie reportage over de laatste dag van Olympia's Tour in Nederland. Gewonnen dus door Dylan van Baarle. Volgend jaar rijden bij de profs bij Garmin. Reportage van Edwin Cornelissen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Gepresenteerd door Max van Wezel. En morgenmiddag om twee uur zijn we er gewoon weer tot zes uur. En dan moet u luisteren want het is de laatste uitzending. Gepresenteerd door Tom van het Hek. Ik wens u in ieder geval nog een prettige avond.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 Is. Yeah! Yeah! Ja! We zit hier de laatste afgelopen. Natuurlijk aandacht voor het Zonfestival. De pestribune. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.